Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er staan lange rijen bij Duitse tankstations... Veel Nederlanders gooien daar vandaag hun tank vol nu de accijns op brandstof in Duitsland is verlaagd. Het kan soms wel 50 cent per liter schelen. Zo stond er vanochtend al een rij bij een tankstation in Gronau, niet net over de grens, bij Enschede. En ook bij dit Duitse tankstation was het een komen en gaan van Groningers, zag deze verslaggever van RTV Noord. We dachten u even tanken? Ja, dat dacht ik zeker. Ja? <laughs> even een van van ja. het scheelt nu wel een slok om borrelen. Nou, nou. 30 cent, ja. Al maar dat schilvel is snel 20 euro of zo. Ik wel, ja. Het Schild, uh, scheelt weer, uh, weer, weer wat doekoe, hè. Ja. Ja, dat is wel ja. belangrijk, toch? Ja, zeker. En zeker. vooral het initiatief. Het ja, op de het hè. Ja. ja. Ja, je kan vanaf vandaag trouwens ook heel goedkoop met het OV in Duitsland. Een maandkaartje voor de trein kost je maar 9 euro. De politie heeft twee jongeren opgepakt voor een schietpartij bij een school in Zoetermeer gisteren. Een jongen van 17 raakte gewond toen er werd geschoten op de parkeerplaats. ging zelf naar het ziekenhuis. De verdachten zijn 17 en 18. Het is de laatste tijd vaker raak in Zoetermeer. Twee weken geleden werd er nog een jongen neergeschoten in een speeltuintje. Via Play zet een telefoonlijn op voor klagende klanten. Ontevreden Formule 1-fans zeiden in het tv-programma Kassa... dat de streams van het Zweedse bedrijf waardeloos zijn. Resolutie die dus verandert uh, naar blokkerig tot bijna niet te zien. ...tot aan haperingen dat uh, de stream gewoon bleef hangen voor drie tot vijf seconden. Het gebeurt ook regelmatig dat de stream gewoon stopt en niet meer opnieuw opstaat. En dan moet je dus de app afsluiten en weer helemaal van voren af aan beginnen. In eerste instantie legde Viaplay de schuld bij de klanten. Die moesten maar een betere internetverbinding of tv regelen. Maar nu zegt het bedrijf tegen Hart van Nederland dat elke klacht er één teveel is... ...en dat iedereen geholpen moet worden. Het weer, er vallen buien. In het noorden het meest. Soms met onweer. Verder naar het zuiden piept de zon er vaker door. En het is een graad of 17. Morgen droog, aardig wat zon. En ietsje warmer, 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Den Hoever staat Fiede voor Den Hoever 2 kilometer... met 20 minuten vertraging. Dat komt door een brugopening.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 mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. plezier. You're asleep on the couch with Tammy And she looks straight up at me The reproach in her eyes is imagined But the pain that I feel is real She jumps down And her tail is swishing Like a feather right under your nose And then you wake up And you're bleary-eyed. I say I'm sorry. I can see you've cried. You look frail as you stand before me. Then you curse and kick a chair and the dog. Bless her heart, licks my fingers, but she jerks every time you swear. I feel sick and my hands are shaking. This is how all our fights have begun. You say you. You should have been I let you down somehow I'm not the one I could have been I'm not the woman I could have been I can be that woman But I can be that woman now You're confused when you turn to faith believe it Ik ben vandaag begonnen met ABBA. I can be that woman. En ik ga door met Haven't Met You Yet van Michael Dublake. Doen. Leuke workshops zoals kruidenzalf maken, bloem schikken... plus af en toe een groen gericht uitstapje. In de evenweken op donderdag van 10 tot 12 uur. Kosten per keer? 3,50. Inclusief materialen. Koffie en thee en wat lekkers. Dan hebben we ook nog de Breiklub. En dat is elke donderdag van 2 tot 4. De deelname is gratis. Inclusief koffie en thee. En de locatie is pluspunt.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 Ha, that's true. true. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Jurgen Ingman, geboren in de Kopenhagen in 1925 en overleden in 2015, was een Deense gitarist. In 1955 leerde hij Greta Ingman kennen, met wie hij een jaar later trouwde... en zo het zingende duo Greta Ug, Jurgen Ingman, vormde... Ze wonnen de Dansk die in Grand Prix, de Deense preselectie voor het Songfestival. En daar wonnen ze het Eurovisie Songfestival van 1963 voor Denemarken met het liedje Danse Wiese. Zelf zou Denemarken pas in 2000 opnieuw het festival winnen. Ditmaal in het Engels. In 1975 scheiden Kretten en Jurgen. Het paar hertrouwde evenwel in de jaren 80. In 1990 overleed Kreta en in 2015 overleed Jurgen op 89-jarige leeftijd. Hier is Jurgen Ingman met Apache.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 Met de Misschien is het beter zo. Maar we waren voor oh, goud, zeg maar. Als ik denk dat we beter gaan zijn wij weer het huis met de lampen aan Aan uit, aan we gaan ervoor Zwart beeld te stoppen, slaan weer door En al die tijd had ik nog al We hadden het toch beloofd Ik had het ook niet zo bedacht Weet dat jij niet bij me past Hebben het zo vaak geprobeerd En ik wou dat het anders was Hebben zo hard in geloofd En ik weet jij deed dat ook Toen kwam jij met de krap Misschien is het beter zo we Dit waren achter en volgens Clearwater Revival met I Poet a New en Suzanne en Freek met goud. Zin om een potje te biljarten? In de grote zaal van de blauwe tram bent u van harte welkom. Heeft u van tevoren wel even op. De beschikbare tijden zijn dinsdag van 12 tot half 2, woensdag van 12 tot 3, donderdag van half 11 tot 12 uur en vrijdag van half 11 tot 3 uur.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 dan kunt u zich telefonisch of via de mail opgeven. krijg je een loopneus als het buiten koud is. Als je inademt, wordt de lucht die naar binnen zuigt normaal gesproken een beetje opgewarmd door het slijm aan de binnenkant van je neus. Is het koud en droog weer, dan droogt het weefsel dat dit vocht produceert een beetje uit. Het gevoel is dat de slijmviezen in je neus extra veel slijm gaan produceren. Dat doen ze ook als het ineens warmer wordt, bijvoorbeeld als er een kom hete soep onder je neus staat, of als ze worden geprikkeld door gekruid eten. Adem je uit via je neus... dan komt er verwarmd en vochtige lucht terecht in koude, droge lucht. De waterdamp in je adem condenseert dan. Het water en een beetje slijm hopen zich op in je neus. Het mengsel valt dan vanzelf in druppelvorm naar beneden. De binnenkant van je neus is dan zo verzadigd met vocht... dat zelfs je trilhaartjes in je neus... die normaal als een soort deurmat functioneren de toevloed niet meer kunnen tegenhouden. Het slimste wat je kunt doen tegen een loopneus is zorgen... dat de koude lucht van buiten alvast een beetje wordt opgewarmd... voordat hij in je neus komt. Dat kan het beste door een sjaal voor je neus te dragen.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 Marilyn Monroe, die had jaren geweest. Een Amerikaanse fotomodel, actrice en zangeres. Geboren in 1926, ze had dus vandaag 96 jaar geworden. Als ze niet in 1962 was overleden. Annemarie Jortsma, Nederlandse VVD-politica, bestuurder en televisiepresentatrice. En die is geboren in 1950 en die wordt dus vandaag 72 jaar. Dan hebben we Pat Boon. Pat Boone is een Amerikaanse zanger en een acteur, geboren in 1934. Hij wordt dus vandaag 88 jaar. En aanvankelijk maakte hij rock'n'roll en later in zijn carrière stapte hij over op de kosmoguziek. Boone groeide op in Nashville, in de staat Tennessee en begon in 1954 platen op te nemen. In 1955 brak hij een cover uit van de single Ain't That A Shame van Fat Domino en verbrak de verkoopsrecords van de originele uitvoering aanzienlijk. Het is representatief voor de beginperiode van Boone's loopbaan... die vooral gericht was op het oppoetsen van rhythm en blues hits... tot meer toegankelijke versies... waardoor de rock'n'roll deuntjes een veel groter publiek bereikten. Dit ging echter niet ten koste van de originele uitvoerende, want ook hen bracht hij onder de aandacht. Bluesartiest Little Richard zei ooit... Het was Pet Boon die me miljonair maakte. Hier is Pet Boon uit 1957 met April Love. April Love. is for the very star a wishing star that shines. wonders One little kiss can tell you this is true Sometimes an April day will suddenly bring show An April day Will suddenly bring showers Rain to grow was After Midnight van J.J. Kale, de eetclub. Geen zin om zelf te koken? Of heeft u behoefte om samen gezellig en lekker te eten? Dan bent u bij de eetclub in de blauwe tram aan het goede adres. Elke dinsdag kunt u van 12 tot half 2 aansluiten voor een drie gangen menu... en u heeft keuze uit twee opties. Vegetarisch is ook mogelijk. De kosten van een warme maaltijd bedragen 9,75 tot uiterlijk maandag 11 uur kunt u reserveren via 023-3040700, 3040700 tijdens de kantooruren of via e.elfrink at Wilt u zich afmelden dan kunt u kosteloos tot maandagochtend 11 uur doen. De betaling verloopt via een maandelijkse automatische incasso of pinbetaling. U bent van harte welkom. I'm not afraid